MUZIEK. Jan van der Putten met het NOS Journaal. Een expeditie om in de Noordzee... de laatste vermiste Nederlandse onderzeeboot... uit de Tweede Wereldoorlog te vinden... heeft weinig opgeleverd. Onderzeeer O-13 verdween in juni 1940 spoorloos... met 34 bemanningsleden aan boord. Het schip was vanuit Dundee op weg naar Noorwegen... om op Duitse oorlogsschepen te jagen. Mogelijk is die door een Poolse onderzeeer... tot zinken gebracht. Duikers vonden tijdens de expeditie in de Noordzee... wel een andere onderzeeer en andere scheepswrakken.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 Als het dus Europees parlement tegenstemt, hebben de regeringsleiders een maand de tijd om met een nieuwe kandidaat te komen. Bij een brand in een gezinswoning in Nieuw-Leuzen ten oosten van Zwolle is een dode gevallen. Na een mogelijk tweede dode is gezocht, maar hij is niet gevonden. De brand was op zolder, twee bewoners konden nog op tijd naar buiten komen. President Trump heeft vorig jaar het atoomakkoord met Iran opgezegd om zijn voorganger Obama te pesten. Dat meldt de Britse krant Mail on Sunday. Die heeft een uitgelekt memo in handen van ambassadeur Darok, die inmiddels vanwege een eerder lek is opgestapt. Obama was in 2012 een van de drijvende krachten achter het akkoord met Iran. Volgens de krant beschuldigt Darok Trump van diplomatiek vandalisme.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 In 2018 is 53.265 keer het woord klootzak getweet. Doe lief. Dank je wel. Namens het internet en sieren. Alle reclameuitingen in het Muziekmuseum zijn niet meer van toepassing. Je hebt sinaasappelsap en je hebt appelsientje. Het verschil in kwaliteit is duidelijk te proeven. Voor mij niet zomaar sinaasappelsap, ik pak appelsientje. Pak niet zomaar een pak, pak appelsientje. Het beste onder de zon.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 Johnny is a joker via je eigen lokale radio. En deze week hebben we rondleiding langs week 28. En uit die week hebben we een oude top 40 uit 1979. En voor de onderbreking hebben we daar uitgebreid naar kunnen luisteren. En zelfs ook naar de nummer 1 hits. Een uh, liedje uit uh, de film The Deer Hunter, het hoofdthema. Het nummer wordt uitgevoerd door The Shadows. En wordt geschreven door uh, filmcomponist Stanley Myers. Oorspronkelijk had Myers het nummer geschreven voor de film The Walking Stick uit 1970. Acht jaar later werd hij gevraagd om de filmmuziek voor The Deer Hunter te componeren. Hiermee gebruikte hij uh, het muziekstuk opnieuw. En werd de uh, belangrijkste hoofd ...thema voor de film. De Australische gitarist John Williams nam het als eerste op. Na het succes van de film kwam zijn uitvoering in 1978 al in de Britse top 20 terecht. De versie van The Shadows wordt met een elektrische gitaar gespeeld door Hank B. Marvin. The Shadows bracht het nummer ook op single uit dus... ...waarmee het in het Verenigd Koninkrijk op 9 terecht kwam. In de Nederlandse 40 dus zelfs op nummer 1. Officieel heet het nummer trouwens Cavatina. Goed, muziekvrienden, het is de week waarin op 11 juli 2001... Herman Brood van het dak van het Hilton Hotel in Amsterdam springt. Op zijn stoffelijke resten wordt een briefje gevonden met de woorden... Ik heb er geen zin meer in. Misschien zie ik jullie nog wel eens. Maak er een mooi feest van. Herman Brood is 54 jaar geworden. Hij staat uh, week 28, 1979 op 37 in de top 40 met Never Be Clever. We gaan het liedje dadelijk draaien. En straks ook nog een tv-reclamespot van Dr. Anders P over de LP Zing Je Moerstaal uit 1976. De LP staat vol met liedjes met teksten van bekende Hollandse schrijvers. Uitgevoerd door Nederlandse popartiesten. Straks horen we Johnny Kaagman van Earth and Fire. Zoals we haar nog nooit eerder hebben gehoord. Sowieso Nederlandstalig. Interessant. En we hebben dadelijk ook nog een nummer van een Nederlandse band... die bestond van 1970 tot 1978. 2010 halen ze wereldfaam met een nummer uit 1971... wat door Nike wordt gebruikt in een tv-reclamecampagne... vlak voor het WK Voetbal. Welke band en welk nummer was het? Het is de band van Thijs van Leer en Jan Akkerman. Nou, dan weet ik het wel. Langspeelplaat van de week, muziekvrienden, is deze week het derde album van die Electric Light Orchestra uit 1973. En de plaat heet On the Third Day. En ik vertel je dadelijk ook nog welk Nederlandstalige plaat uh, een fragment uit werd gebruikt voor de jingle van de Veronica Alarmschijf in de jaren 60. We gaan dat uh, Nederlandstalige liedje draaien. Het nummer komt uit begin jaren 60. En op nummer 29 in de top 40, deze top 40 dus, week uh, 28, 1979, staat het nummer Loves What I Want van Cashmere. Het is een studiogroep van Peter Hollenstelle en Jodie Pijper. Het nummer is regelrecht gejat van een bekende Britse popzanger. Er werd alleen een andere tekst bij geschreven. Maar de melodie bleef. Ja, gelukkig uh, werd hij ook uh, vernoemd op het, uh, op het plaatje, dus het is niet helemaal gejat. Gejat met, uh, met kennis, zeg maar. En de muziek waar we net mee begonnen? Ja, je hoort het al. Everly Brothers nemen het op op 10 juli 1958. Bird Duck en een ander liedje, Devoted, nemen ze ook op diezelfde dag op. Deze beide composities van Bootlaw Bryant... worden door hun platenmaatschappij op single uitgebracht. Onafhankelijk van elkaar halen beide liedjes de Amerikaanse top 10. Devoted to You haalt de tiende plaats op 22 september 1958. En Bird Duck komt op 25 augustus 1958 op de eerste plaats terecht... in de Amerikaanse Billboard Hot 100. En dan nu muziek van de Amerikaanse jazz, saxofonist, componist en orkestleider Benny Carter. Hij overlijdt op 12 juli 2003. Hij heeft onder meer in 1943 muziek voor de film Stormy Weather geschreven. Benny Carter heeft met andere jazz grootheden zoals Duke Ellington, Miles Davis, Alfreds Gerald en Dizzy Gillespie gemuziceerd. Kenners noemen hem tot aan zijn dood een van de laatste levende corypheeën uit de begintijd van de oude stijl jazz. Behalve saxofoon speelt hij ook trompet en klarinet. Benny Carter is 59 jaar geworden. Single uit Showdown van de langspeelplaat van de week. Deze week onder Third Day van de Electric Light Orchestra uit 1973. En het kwam in de tijd tot 28 in de top 40 en stond er vier weken in. Muziekvrienden, dadelijk nog één track langs de plaat van de week. Laatste nummer van het album, wat een eigenlijk compleet klassiek nummer is. Maar ik ga het hier dadelijk meer over vertellen. Dan nu dat nummer wat we ook kennen van de Radio Veronica Alarmschijf Jingle uit de jaren 60 en 70. Het gaat om een nummer van de Waama's. Samen met Dick van der Maat vormt Wim van Wageningen het duo de Waama's. De naam van de groep is een samenvoeging van de eerste twee letters van hun achternamen. Wageningen en Maat. De twee leren elkaar kennen tijdens hun militaire diensttijd. Ze hebben in de jaren 50 en 60 veel succes met uh, muziek uh, te spelen in het uh, Nederlandse snabbelcircuit. Ook hebben ze hits met onder meer uh, Criminal Tango, Waar is mijn mami, met De School, Een Dagje Naar Buiten, Aha, Dat is Marie en Liebestraum Twist... Dick van der Maat is in juni 1980 overleden. En Wim overlijdt op 12 juni 1986. Hij is 67 jaar geworden. Dat nummer Twist' Daarvan wordt het begin gebruikt voor de jingle van de Veronica Alleramschijver. Gaan eerst even luisteren naar die jingle van de Veronica Alleramschijver. Heb ik die nu? Ja, dat werd dus in de jaren 60 en 70 uitgebreid gebruikt op Radio Veronica 192. En dit is het origineel. Hey, let op, deuren en oren dicht, hier komt de trich. Ik ging oh, als dat lief, dat zelf toch is Zijn lief, dus zo van als achter Hey, mij als als sowieso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 Mij al haar hartje beloofd, maar eerst moet het tarwe gemaaid zijn. Toen vroeg ik haar weer, maar ze schudde haar hoofd. Nu moest eerst de rogge gezaaid zijn. Toen had ze geen tijd, want toen werd er gegooid. toen moesten de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 Naar haar toe en zal haar eens duidelijk bevelen. Dat hooien, je nog roo je nog lot van de koe nog langer een siertje kon scheen. Bij het slootje met het stoepje eraan en bleef op de brug vol verbijstering staan. Ik mocht niet naar binnen, want weet je, er was mond en hier bij Gretje. Kleine feetje, uit de kolen, in van het lagen. It's fun!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 with the sense of humor Some say I'm freaking it all trying to start rumors Some people say that the bones last long Find myself a home Settle down, write a song But I love to hang around In black people's places Restylated. I'm <laughs> a De hit toen hij nog leefde, Herman Brood, Never Be Clever, nummer 37... in deze top 40, week 28, 1979. Zet in de tijd geschreven door Danny Lademacher, de gitarist van de band. Goed, en het liedje kwam nooit op een LP. Altijd een singeltje gebleven. Goed, muziekvrienden, dan nu dat verhaal over de LP... Zing je moerstaal uit 1976. Een LP vol met liedjes met teksten van bekende Hollandse schrijvers, uitgevoerd door Nederlandse popartiesten. Op het gedrukte exemplaar van de Nederlandse Top 40 van 10 juli 1976 staat een advertentie met de mededeling dat het album Zing je Moerstaal verkrijgbaar is in de platenwinkel. Adviser is de bedenker van dit album. De illustraties voor de hoes zijn getekend door Johan Eckel. Op deze LP vertolken muzici gedichten van Nederlandse schrijvers en dichters... zoals Harry Mulisch, Teun de Winter, Simon Karmichelt, Gerrit Komrij... Hans Dorrestein, Nico Scheepmaker en Judith Hertzberg. Muzikanten zijn Kajak, Bots, Lucifer, Boudewijn de Groot... Robert Long, Funkus, Focus, Maggie McNeil, Earth of Fire en Dr. Anders P... Zing je Moerstaal wordt uitgegeven ter gelegenheid van de Boekenweek 1976 door de Commissie voor de Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek. Dr. Anders P. is ook te zien in een tv-commercial die speciaal voor deze LP werd opgenomen. Daar gaan we even naar kijken. Luister goed. Ik heb nooit hash gerookt en zelfs geen sigaret. Heeft mijn gestel ooit kunnen ondergraven? Wat dat betreft. Behoor ik tot de braven Die conformistisch zijn van foetus tot skelet Hoewel, wat wil dat zeggen, conformisme? Als al je vrienden en vriendinnen roken En met de boeienbes de as mee koken Niet roken is een vorm van nihilisme al dus begint een voortreffelijk sonnet van Nico Scheepmaker. Een van de twaalf origineel Nederlandse teksten... die verschijnen op deze uitzonderlijke popplaat... die verkrijgbaar is ter gelegenheid van de boekenweek 1976. Een stukje dus van Sober Leven van Dr. Anders P. Het meest bekende nummer op het album is Terug naar de Kust. Tekst dus van Teun de Winter en natuurlijk van Maggie McNeil. Ik heb wat anders. Earth and Fire, Jenny Kaagman, die zingt hier. Uh, eens even kijken, uh, het liedje De Tijd zegt niets met tekst van Judith Hertzberg. Echt heel bijzonder, Luister. Daar stonden wij, water bevroren tot hoorde te stromen, maar nog wel bij elkaar. Zo werd het toch nog waar Het vroeger tegen het water zijn, toen het ging over jou en mij. Music Museum. Listen. Listen, Listen again. Too... Number 16. Shake it and turn it to lose. All oh, along, it's the loose caboose. Shake it and turn it to lose. We'll save it. Gotta go. Ain't that the Ain't that truth, truth y'all? <laughs> oh, oh, oh. When was the last time you shook your caboose? 5.30 this morning! Is that right? <laughs> Listen, if I had some horns to this thing, will you get out there and shake that caboose for the people? Yeah, you must oh! Wait a minute. Had old man coming through that must look it. He barely making it. Pop coming a over sad, Pops. What do you want with me, boy? When's the last time you shot your caboose? Yeah, I been we back in 1923, somewhere Oh man, you, you need to get out here and get some exercise here this young girl over here for you, if I had some horns to this thing, will you get on out here and do it? <laughs> We gonna. it, I'm the ice, so tried, I'll take it down, <laughs> now get it, A one, two, three, four, five, six, seven, eight, go on, pop. Don't, don't fall down, don't fall down, don't slip down now and hurt your hymns, don't let that young girl hurt that young girl She won't, Where's your mom at, baby? She's gone to work. Going to work. But well, I tell you what, we gonna do this to boost while she's at work. And if you don't tell her, I won't tell. Her. Is that all right? Okay. What's your name? Natalia. Where you from? track die we draaien van de langspeelplaat van de week. Deze week een album uit 1973... On the Third Day van de Electric Light Orchestra. En het heet In the Hall of the Mountain King. En dat komt van uh, de Noorse componist Edvard Griek. Uit de Peggynsuite. Toneelstuk. Of uh, toneelmuziek eigenlijk moet ik zeggen. Voor een toneelstuk. Uh, we kennen het ook wel als de Trollendans. Nou, je kent het vast wel. themaatje Zeker. Goed, dus de Electric Light Orchestra maakte daar een eigen uitvoering van. Half klassiek, toch een beetje, ja. Dan nu het nummer achter Love's What I Want van Cashmere. De studiogroep van Peter Hollesteller en Jodie Pijper. Het nummer is regelrecht gejat van een bekende Britse popzanger. Er werd alleen een andere tekst bij geschreven. Goed, even een stukje luisteren dus van Love's What I Want. ...komt van hun enige album Cashmere geheten. De lengte van de LP2 is trouwens wat langer dan die van de single. Het uh, nummer komt oorspronkelijk van het liedje Easy to Love van Leo Sayer. Er is alleen een andere tekst bij geschreven... Op de plaat wordt overigens Leo Sayer wel netjes vermeld. Ze zeggen wel eens beter goed gejat dan slecht zelf gemaakt. Easy to Love schreef Leo Sayer samen met Albert Hammond En staat op zijn LP Thunder In My Heart uit 1977. Het nummer komt in de Verenigde Staten en in Canada op single uit. En haalt daar de hitparade. Nou, uh, het zit wel goed in ons hoofd nu. hè? Last word I want. Dan gaan we even luisteren naar het origineel Leo Sayer. Is het toch een beter liedje? Ik kan er niks aan doen. Ja, beter goed gejat dan slecht zelfgemaakt. Cashmere, last What I Want. Ja, dit is het origineel Leo Sayer, Easy To Love. Geweldig nummer. Muziekvrienden, dan nu het laatste dingetje. Dus van een Nederlandse band die uh, wereldfame maakte met uh, een nummer uit 1971, wat in 2010 wordt gebruikt door een Nike uh, TV reclamecampagne. Is het nou Nike of Nike? Ik weet het nooit helemaal. Het gaat om het nummer Hocus Pocus van Focus. De single van uh, Focus komt op 10 juli 1971 binnen op 29 in de Nederlands Top 40. Het is de opvolgende tijd van House of the King, hun eerste hit in januari 71. Hocus Pocus bereikt de tiende plaats. De single is afkomstig van hun album Focus 2... waar een versie van 6,5 minuut op staat. De single wordt teruggeknipt tot zo'n 3,5 minuut. In Groot-Brittannië bereikt Hocus Pocus in februari 73 de twintigste plaats. In de Billboard Hot 100 bereikt een aangepaste Amerikaanse versie... op 2 juli 73 de negende plaats. Focus bestaat dan uit toetsenist Thijs van Leer... gitarist Jan Akkerman, drummer Pierre van der Linden... en bassist Cyril Havermans. De Amerikaanse versie is overigens sneller dan de albumuitvoering en speciaal voor de single opgenomen. Van de LP-versie worden later stukken gebruikt in die Nike Commercial. Vlak voor het WK Voetbal 2010 in Zuid-Afrika. En die campagne heet Ride the Future. Even een stukje van de albumuitvoering luisteren.